Pachina Resch-Gimmel, 203, Hasulam, De Linker-Kolom, De Rechel-Neehan. U Pekuda Tlid-A, A nimfschach mi-bet ha-meorot she-bayom g-imil elf. She'em ikavu ha mitachat shamayim el el-makom twa-lev-e-chade De regel 9. dat lied A. En het derde voorschrift. Hij gaat nu. Hij spreekt nu over die. Algemene. Dus die. Voorschriften zoals. Die vier die wij geleerd hebben tot nu toe. En nu in, de de, in het vijfde voorschrift. Herinner je nog. Hij heeft drie. Ook drie. In het vijfde voorschrift. Onderscheid je ook drie. Um, voorschriften, maar dat bedoelde hij niet, hij bedoelt dan de eerste drie, dus het de derde, in de reeks van die, in de reeks van die voorschriften, um, dan zegt hij dat, en het derde voorschrift, die dat aangetrokken was, aangetrokken werd, van twee Hamarot van twee uitspraken die gedaan werden die Elohim deed op de derde dag van de scheppingsdaad 11 Shem die welke twee uitspraken zijn Yikavu hamayim mitachat hashamayim van um, de eerste is de eerste uitspraak is Ikavu Hamayim, laat de wateren stromen naar één plaats. Nee, laten, laten de wateren zich verzamelen. De wateren van onder de hemelen zich verzamelen naar. Stromen en zich verzamelen naar één plaats. De regel 12. Wat je Ravaya en laat het droge verschijnen. Dat is het de eerste uitspraak. Uh, en van dat derde voorschrift. En de, de tweede uitspraak is de volgende na de, de punt, de regel 12. Wat je de Shahar et Desha 13. Hem, letikun mochin, de wak le zon, shri jehuda ila afirteen, nim shach, we ama, we ama, maar, ik awohamaim, we hu, le pin. Goed opletten wat hij zegt ons. Tot nu toe heb je dus geleerd dat, zie je wat hij zei ons, dat door die Eerst door het eerste en door het tweede um, voorschrift uh, werden gecorrigeerd, hebben we gecorrigeerd. Um, Herinner je wat we hebben gecorrigeerd? Uh, de hoge, een, de aboehema en de hele bina, de bovenste uh, bina, de onderste bina. En nu gaan we verder met de derde voorschrift. Dat, wat wordt gecorrigeerd daarna. En dan is het, uh, de tweede uitspraak, uh, waar dus van dat de derde voorschrift is, wat dit schaart, schaar laat de aarde al de um, gras Uitkomen. Enzovoort. So 13. En die zijn. Voor de correctie van de morgen, Let op. Van de vak. Van de Zeiran nukwa. Zei goed Ah, dat de bovenste. Herinner je nog. Wat de bovenste. Hier goed bovenste eenheid uh, van die zon, werd aangetrokken door de uitspraak, uh, laat de wateren zich verzamelen, en dat is ten behoeve van de zier pien. ja, zoals wij ook hebben geleerd, ook van die, uh, Shema Israel. ook die zes woorden hier, Shema Yisrael Hashem Elokein Hashem Elcha, dat was voor de Zeranpien, en daarna Baruch Shem Kwan Malchut Olam ol Vahed, die zes volgende woorden voor de Nukwa, en zo so is het ook hier uh, in, in, we're so in derde, the de scheppingsplan, in de scheppingsdaad, werd ook zo, in de derde, in de derde voorschrift, hebben we die twee uitspraken Twee daden die verricht werden op deze derde dag. En dat is ten behoeve van de Serapien. En, en, en de andere is, de eerste ten behoeve van de Serapien. En de andere ten behoeve van de Nukwa. De eerste is ten behoeve van de eenheid boven, bovenste eenheid, oftewel op de plaats van de Serapien. En de tweede is op de plaats van de Nukwa. Vijftien, dat is wat hij zegt. we je goed dat dat Nimshach el vak de Nukwa. maar 16. Van dit wat dit desha. En het onderste, de onderste eenheid werd aangetrokken aan de wak van de Nukwa. Van de uitspraak 16. Dit schaar desha. Laat de aarde het, ge, het ge, gewas, het gewas, zo het gewas euh, doen uitkomen. Punt. Het is, let op, het is daadwerkelijk door deze uitspraken, door deze, de krachten die zitten in deze letters en deze verhouding van de letters van deze uitspraak, Daardoor wordt ook de, daadwerkelijk de, deze eenheid aangetrokken aan deze wak van de Noekwa. En zo ook van de eerste aan de wak van de Serapien. Elke. Alleen maar het uitspreken van met de juiste namen waarmee men weet wat men doet, de woorden van Elohim bij Zoals de uitspraken die hij deed bij het scheppen van de wereld. Alleen dat al maakt al deze correctie wat wij leren. dat, Corrigeren wij de volledige bena boven en beneden. En nu in de derde corrigeren wij ook de wak van de zon. De regel 16 naar de punt... Op de kuder via zeefentin, hanimshah, meiamar, deihi, meurot, hoe let ik op acht in gar, En de laatste, was het het laatste vierde voorschrift dat wij tot nu toe geleerd hadden. Op de, op, het vorige, op de vorige lesgerinde nog. U wie en het vierde voorschrift, 17 Anim Shah, dat aangetrokken werd van de uitspraak in de Torah: van Je laat de hemellichamen in de hemel in de hemellichamen zijn. Beter te zeggen, we Rood, ja, laat de lichten of hemellichten in de hemel zijn. Hoe let je kunt, dat is ten behoeve van de correctie van de gar in de zeer en Pine, de nukwa. Ja, dat is dan de gar, wordt daarmee gecorrigeerd, van de zeer, gar van de zeer en Pine, gar van de zeer en Pine, de nukwa, van de wereld, dat ze loopt. dan weten we, wat doen, wat doen die voorschriften die, eh, die wij leren. Acht. A. S.A.D.Y.O.M.H.A.M.I.C.I. K.W.A.R. NEIGENT IN NIT KANOU. KOLATIKU NIM HAT SRIHIM LE ABBE WIEMA. WE JESH SUT 20 WE SILUT AT SHE HAS ON KI 21. We nasu reuim Lezivuk panimbe panimbe bakumashava. 22. Mikan veilech paim shara pikudin. Scheem tikunim atrihim. Lam shich mezivug panim zon panimbe panimbe. En nu goed keike verder. Wat allemaal wat we, we hebben bereikt en door die voorschriften, wat we bereikt worden, en wat gaat verder, want we hebben 14 voorschriften. Hare she'ad yomachamishi, zie hier dat, dat tot de vijfde dag, oftewel vier dagen, de eerste vier dagen, tot de vijfde dag, kwarnit kanu werden gecorrigeerd al, 19. Koletikoniem, alle correcties die nodig zijn voor, waren voor aboima, en voor Jirssoet en de regel 20 voor de zon van de wereld dat Dus eigenlijk alles, de hele wereld dat in die vier dagen. Werd gecorrigeerd. Aadze hazon, tot gar, totdat, dat al de, de zon, de hier aanpinnen nu, kwa van de wereld atseloot, ontvingen gar, hun gar, drie bovenstof, terwijl de gadloot kregen ze. 21. we Vinaasor ewee, men zijn geworden, geschikt geworden. Lezivuk panim babanim voor een zivuk, panim bepanim, gezicht tot gezicht, bakom in op gelijke voet, goed voet, op gelijke, op gelijk niveau. We al het op, en daarom, me wij leeg, kijk wat die zegt dus verder, van hier en verder, de regel 22, bij hem schaar komen de overige voorschriften, Vanaf de vijfde tot een 14e. Sjöem, tico niem, dat zijn de correcties die nodig zijn voor het aantrekken, om die aantrekken, die aangetrokken worden van de zivougen, van de zon, de Irampine Nooko van de Rio Tasselood, panim bij panim, gezicht tot gezicht. Welke zijn dat? Wat corrigeren we daarmee dan? De zielen van de mens natuurlijk. De zielen van de mens die komen dan van de zon. Van de noekwa. oftewel de zielen die zich bevinden in de bia, in de bria, het ja, verder die gecorrigeerd worden door de zivug panim, bepanim van de zon. Dat is wat we leren nu vanaf de vierde, wat is nu vijfde, vijfde, correctie, dat gewoon let op, ga dus fixeer jezelf, Pop, dat jij weet nu dat dit nu de hele wereld absoluut is gecorrigeerd en nu het vijfde wat we leren, het vijfde vanaf het vijfde voorschrift is, dat wij, Het komt nu de correcties van de zielen, dus die van de zon, die staan nu panimbe panim en ze woug maken panimbe panim. Nu komt het de correctie, oftewel licht aan naar de zielen. וזה אמרו. פיקודה, פיקודה חמישה, כתיב, ישרצו 25 המיים, שרץ נפש חיה. בהיקרה זה סנטוינטח אית, דלת פיקודים. כי אתה צריכים להפשיח, 27. A. Schleemoud. misod zivuga Zon. Pani. Be. Pani. Scharishona. I. Hu. Scharishon. Hu. A. Alef. Hu. 28. Lam-sheer-misham. Nishamagdusha. Shagam Adamatsmo 29 Twindak Jiskele Zivug Ta Horve Kadush Zenasa Ali de Esek Dertak Hatura Vabet hu Lehulide Nishmatin Kadishin Vagimil 31, let je koen breed, kaima aridei, rituch, opria. Ja, goed opletten. Nu komen dus de voorschriften om mens te corrigeren, om de ziel te corrigeren enzovoort. Let op. Eigenlijk, ja, want de mens is dan het product van, eigenlijk, van die zon van de wereld, het ziel. We zeggen, Amro, en dat is wat hij zegt, 24, Pikuda Chamisha, het vijfde voorschrift, ktief, het is geschreven, 25, is er zo, Hamayim. Sheretz, Nefesh, in de Torah staat het, laat de wateren weemelen door Sheretz, door gewemelde of gekruipende dieren, wezens, Nefesh, 3, Woorden staan. Sherets, nevers en chay. Bij kra it Lat, pikut in de zoger zegt: In dat vers hebben wij zijn er drie voorschriften. Ja, deze je Sherets, één, nevers, twee en Chaya. 26 na de komende. Kia taats, riech in leham Want nu dient men, let op, aan te trekken. De volmaaktheid, de, ant, de volmaaktheid dient men aan te trekken van de essentie van de zivoge, de regel 27, van serampin en noekwa, panim Zo Zoar is schon hoe dat het eerste voorschrift dat eruit komt, ja, je dat, dat kan zeggen dat zijn waarschijnlijk de sub- voorschriften die allemaal behoren bij de, bij, de vijf, bij het vijfde voorschrift en die is onderverdeeld in drie in drie uh, subvoorschriften als het ware. het eerste is lamshir misham om daaruit uit deze zwoeg tussen de zon, panim bij panim. Aan te trekken, let op. Neshama kadisch gedusha. De helige, neshama. De mens trekt aan dan de helige, het aan zichzelf. Shagama Adamats moletop let op, dat ook de mens zelf, 29 is keer, zal de zivuk, de cijfer en heilige zal waardig worden deze zivuk, die zuiver en heilig is. Zo zijn als haar dat dat woord, let op wat hij zegt ons, dat dat bereikt wordt door zich bezighouden met de Torah. Zie je dat? De heilige neshama krijgen wij natuurlijk door de, bezig, ons bezighouden met de Torah. Waarbij het en het tweede, tweede subvoorschrift, subvoorschrift -sub van die, van het vijfde voorschrift, globaal voorschrift, algemene voorschrift voor, voortkomt, is, Leholid in kaddishin is om heilige zielen voort te brengen. Waar Gimel en het derde Voorschrift van die, van het, die drie. Eerste, dat je een Brit keime is om um het verbond met Hashem uh, te corrigeren, oftewel verbond met Hashem te corrigeren door Gitocht, door het snijden, besnijdenis en pria en dus het snijden en prija, dus in twee handelingen die um, prija, een andere prija is niet, niet prija wat we hebben geleerd boven uh, in de zoger, boven dat we hebben geleerd prija zonder aaien. en prija met de aaien is de tweede handeling bij het besnijdenis, bij de besnijdenis. Eerst snijdt men, ja, snijdt men het voorhuid af, en dan doet men dat huidje uh, van boven, doet dat huidje van de, uh, doet men dan naar beneden, trekt men daar naar beneden, dat die, uh, dat enkel boven, uh, als het ware open gaat. De twee handelingen die men dan vervrijdt. Dat is wat hij zegt, dat men deze, natuurlijk is het geestelijk, daarmee dat is, men zich scheidt, afscheidt, uh, sneet zich af van die klippa en zo dat dat als het ware soort de atelier Jesod de kroontje van je soort open opengaat. Kom ons, maar so wij we like, zoals so hij verder uh, doorgaat of voortzet uh, met zijn doorgaat, zoals hij verder, de zoger doorgaat met zijn eh, toelichting. De volgende pagina. Eh, 204. Hasulam. De rechterkulom, de rechterkulom, de We ze še lemelai lema lemelai beorajta hulejštad laba tvej, ule afsha lave hule, dvpunt. We zeggen, ja, dat is wat de, onze zoger zegt, le zegt laie te leren de Torah, uli stadlaba en moeite te doen daarin, is te trachten, de inspanning leveren, twee, uli afsha en te zwwee, zwu, en te zwuchen daarin. we enzovoort. twee nadere dubbele punt, lemelai haïnu, lehagod ba p 3 a fel p shlojda, basoda katuw. haïm hem, lemotziehem, vier limi, shemotziotam ba p Nu nieuw goed goed kijken wat zegt die ons? Regel twee lemelai wat betekent limelai? Dat woordje limelai, dat wil zeggen, leren, maar hoe leren, hoe te leren, zegt, de, zegt ons de zoger. Le god bapé, let op, wat hij zegt ons, uit te spreken door de mond. De regel drie, af, el pischel joda, let op, zelfs als men niets begrijpt. Zelfs als men niet begreep, gewoon uitspreken door je mond. Bazodakatouf, in het geheim van wat gezegd geschreven is, let op, gaiem hem, want dat is, zij zijn, jou, zij zijn het leven voor hem die motiam, le motiam, die hen uitbrengt. Staat het geschreven, die hij doet uitkomen. Betekent, die. Le miemociumtio tambepe. De Torah zegt: "Le die hen uitbrengt." Wat betekent dat? Hij zegt: "Dat is dan leven voor iemand die voor degene voor voor die voor iemand die die woorden uitspreekt, doet motzi, brengt uit de mond. Brengt uit zijn mond." Eigenlijk nou bijzonder het is belangrijk om dat uit te spreken, kijk nou, dan kan je ook begrijpen, dat ook hoe ze leren dat allemaal die in de taalmoedacademie is, dat ze dat allemaal luid, hardop zeggen dat niet altijd, altijd hardop, maar in ieder geval je moet het uitspreken, je moet het wel met je mond voortbrengen, want al begrijpen wij dat niet, hoe dat allemaal werkt, staat het in de Torah, dat het leven is voor iemand die die woorden uitbrengt uit zijn mond. Daarom heb ik het ook jullie altijd steeds erop uh, gewezen, dat jij moet het, al is het maar dat jij iets dat jij gewoon je lippen openmaakt en ook weer de, die, die woorden uitspreekt, al is het maar zachtjes, maar in ieder geval, dat is bijzonder belangrijk hoe wij niet, al begrepen wij dat niet, hoe kan dat alleen maar met, mij, met mijn ogen doen, Ja, euh, zoals alle, alle kunstjes, alle vakkundigheid, wat we leren hier, hoeven niet uit te spreken met je mond, in onze wereld, nee, het geestelijke moet je wel uitspreken, nee, het geestelijke heb je dan het hele, een hele pakket, van euh, allerlei dimensies die wij niet begrijpen, hoe dat in elkaar zit, en om het hele plaatje, het hele plaatje te laten eh, functioneren, naar behoren, dat het allemaal, alles verbonden met elkaar moet zijn, moeten we ook, wat we leren, uitspreken. De woorden van wat we leren van de Torah, uitspreken, nog een keer, regel 4 Scharidei zegt, zie dat hij zegt, zelf als men niet begrijpt, toch uitspreken. Daarom is het belangrijk om dan zelfs gewoon herhalen, bijvoorbeeld wat ik zeg, en zelf uh, stukje voor stukje lezen, dat zelf leren in deze taal niets anders helpt. Duidelijk, de rest is alleen maar praten over praten. Deze taal is gegeven aan de, de hele wereld. Wil je het geestelijke? Ja, wil je het leven, wil je dan een hele plaatje kunnen ervaren in je leven, dan moet je deze taal leren, je hoeft niet de taal van wat zij spreken. In Israël hoeft het niet per se. Dat interesseert me absoluut niet hoe zij, wat zij daar spreken. Maar de taal van de kabbala, en je moet wel deze, de Torah kabbala, die moet je wel leren, dat, dat is het is de basis van alles... Ja, zoals ik jullie had gezegd... Niet langer duurt het dan anderhalf jaar om, dat, uh, om nog een woordenboek te gebruiken. Daarna heb je ook geen woordenboek meer nodig. Ja, als je dat goed doet, als je normaal zin moet je hebben om dat te doen. Ja, ik heb wel veel, veel van die studenten gezien die dan jarenlang, tien lang doen... Sommige twintig en nog steeds... Uh, geen Hebreeuws uh, zelfs zelfstandig niet kunnen leren uh, lezen en begrijpen wat zij, wat zij leren in de hele getal. Nou, is het nou is het nou wat zij doen, is het nou een, op een goede manier wat zij doen? Absoluut niet. Het eerste wat je moet doen is, ik heb het ook geleerd, alle op een uh, rijpe leeftijd, die begon ik pas, ik begon er, ja, ergens in 26 begon ik daarmee, überhaupt kwam ik in contact met uh, eerste, uh, dus eerste, de eerste Alfabet dus de eerste letters moest ik dan leren, dat voor het eerst in mijn leven heb ik ze geleerd te lezen enzovoort. Maar dan was ik ook niet minder dat en, uh, van alles, met allerlei alle bezigheden, toen ik Eigenlijk daarna flink wat aan het Ora ging leren. Dan ging ik dat leren. En met zo'n toewijding dat ik begreep dat niet. Ik wist wel dat in die letters, achter die letters, zal ik mijn redding vinden. Duidelijk. Niet in de vertalingen alleen. Van wat dan ook. Van de zoger. Kan je wel lezen die vertalingen van de zoger. Uh, van die Daniel Matt, weet ik veel, van alle anderen, is allemaal, ik kan leren dat duizenden keren, dat, leren. dat zal je niet helpen, maar als je dan een regeltje, een linie, doorleest en uitwerkt, in de hele getal, dan heb je meer dan alles, wat alle vertalingen die samen in alle tijden, tot nu toe gedaan werden, dan heb je meer bereikt dan dat allemaal. Let op wat ik zeg, steeds uh, herhaal ik dat, het is niet moeilijk, iedereen kan dat, iedereen, je hoeft geen aanleg te hebben daarvoor, geen aanleg voor talen of zo, alleen vuurig wens moet je hebben om uh, reding, de reding, jouw eigen reding te ontvangen. En ik had toen alles opzij gelegd, alleen maar de taal geleerd, dag en nacht. Zo, zolang ik wakker werd, alleen maar deze taal. En steeds leren en leren en leren. Ook de test, gewoon lezen zonder begrepen. Wel proberen te begrepen, maar dan lezen, lezen, lezen, lezen. Zoger ook lezen, lezen, lezen, en dan wordt het jouw eigen. Deel. Dan ga je dan openen de zoger... En die gaat spreken tot jou. Zoals bij mij is het het geval. Die hoeft me niet voor te bereiden. Die opent de zoger. En die leeft. Ja, het, is, het is net of die... Uh, net of het een bruisend leven komt eruit. En het is absoluut het levend mechanisme. Dat zich direct gaat manifesteren in mij. En maakt geweldige transformaties in mij wanneer ik de zoger aanraak, daarna als ik klaar ben, dan komen andere dingen van deze wereld, allerlei andere dingen, maar wanneer ik in, met zoger bezig ben dan eh, wordt geopend een, een, een, een, een schaadkamer in mijzelf waar ik ook absoluut niet van bewust ben van wat is dit waar is dat het is iets wat leeft, wat, ik, wat eigenlijk uh, onvindbaar is. Wat ik in alle andere omgang met, met, met mensen, met wie dan ook, dat dit als het ware verborgen is, ook voor mij. Maar het is altijd open, gaat altijd open, wanneer ik de zo die zoger aanraak. En dat komt natuurlijk door het feit dat jij veel geïnvesteerd hebt daarin. Daarin gekomen, gewoon met, uh, met hoofd, met alles daarin, met, met, met uh, hart en nieren daarin gekomen bent. En daar heb je geen aanleg voor nodig. Alleen een vurig wens om te leven. Het ware leven te leven. En verlangen naar die redding. En niet opgeven. Aan de Sidra Agra. Strijd aan te binden voor uh, leven of dood. En natuurlijk weten dat jij met jouw studie door de Zoger en door deze verbinding tussen via de, via Yeshua, met, uh, via uh, Ari. Shimon bar Yochai, Moshe, Yeshua, dat jij verbind met de bro. Dat is dan de the reden. De reed hier, na de pijn. Sharedei kone nefesh, vijf de Kedusha, Kedusha. Uli shtad laba, hainu. Leha, zes, leha, sot, kol, mache, kidei, leha, sigota, leha, sigota, zeifen, ulahavina, xaridei, zee, koner, ruw, kiduxa, Acht hainu, a harshe take nafshe Lo neigenista pek baze. Rak tsarih leharbot ota tamide. T'in basot malin, bakodish va moridin. Waar hij deze zo he elf, lenisha, makedusha. En kijk nou, hoe zegt hij ons nu: uh, Hij, als het ware, verdeelt dit voorschrift van het leren van de Torah. Dus, zoals, wij, zoals de Zoger ons opgeeft, dat in drie, in drieën. De Zoger zegt: ja, Kijk nou, wat de Zoger zegt. Hij zegt, de eerste regel, de re, uh, in de rechterkolom, Lema Alebo Reiter staat het, leren in de Torah, oftewel de Torah uit te spreken. Ja, één, dat is één. De tweede is, olie staat en inspanning te leveren in de Torah. En de derde is, om te zwoegen in de Torah. Drie, drie fasen. En dat is wat we leren, dat dus het eerste hebben we geleerd, dat lemelaai, sorry, lemelaai wat we al geleerd de eerste fase van het leren, of de eerste, het eerste element bij het leren van het Torah, is het uitspreken daar, daarvan, met je met mond. De regel 4. En wat is dan, wat bereiken we daarmee? Let op, wat bereiken we daarmee, dat wij de Torah leren uit te spreken, let op, uit te spreken met onze mond, zelfs als wij het niet begrijpen. Let op. Zij zei, dat daardoor kon het nefes gedoucha, verkrijgt de mens nefes van het heilige. En heilige is natuurlijk, dat is de neshama, het heilige. De nevers van zijn shama. Oli En het tweede, het tweede aspect. Wat, wat staat dit? Over het leren van het oraal. Oli stadlaba. betekent inspanning te leveren. Trachten daarin te, te, te werken. En uh, inspanning te leveren. Wat betekent dat? dat, dat, dat tweede, het tweede aspect daarvan. Aino, ah, dat wil zeggen. Listadlaba. Dat wil zeggen. Te trachten. De regel zes, velas zod kolmashu bekocho, en te doen alles wat in zijn kracht is van de mens, gedelaas igota, om haar te bevatten, let op, u la na en om haar zeven te begrepen. Shari deize kon er roh kadosh, let op, dat daardoor ontvangt verkrijgt de mens roh kadosh. Ruach van het Heilige, oftewel de Heilige Geest. Ole afshala en te zwoegen daarin. Het derde aspect, wat betekent dat? Acht. Ainu, dat wil zeggen, achars, achalet, akèn, afshe, waruche. Dat wil zeggen dat nadat de mens uh, waardig is bevonden. Om zijn nefes en de heilige nefes en de te corrigeren. Maar het is niet gebeurd, laat hem niet ermee genoegen nemen. Nee, hij Mar Latem harbot, haar bod op om Maar laat hem, hij steeds, steeds, laat op, steeds toevoegen eraan. De Basot Ma'arin. in het geheim, zoals het principe, het heilige principe is. Van Ma'arin Bakodesh, men eh, toeneemt, men steigt op in het heilige en niet afdaalt. Ja, dat is dan in het, in het Aramees. Ma'arin Bakodesh, wij in Moridin. En in het heilige taal is het, in is het. Maar in de is het. in het. alleen in het. in de is in de, de uh, taal van de het. in de geest de de dus niet alleen neefens en roeg, maar de heilige Neshama. Kijk wat we leren dan, van het vijfde voorschrift, dat nieuw komt van boven deze, in het vijfde voorschrift komt dat allemaal al, slaat het al op de ziel van de mens, al die dan deze, van boven dan, van de Zivuk, uit de zivuk van de zon van Panim bij Panim dat ontvangt in drie fasen reichel elf na de punt. We schelmer, u la behol joma. Twaalf letak na naafshie veruchey leharbot Batura, torah tin derdien jom, begdele taken we zeh dat is hij wat hij zoger zegt, laafshala bachol jom, om euh, te zwochen daarmee, zwochen daarin in dit tora. bachol jom elke dag, 12. Le tak na nafshe om te corrigeren zijn neffers en roel. Le harbour wat Torah, dat is wat hij zegt, om toe te nemen in de Torah, elke dag, met elke dag, de regel dertien. En dat is, die woorden hebben we niet gehad, wat, wat, nu in de, wat hebben we net ge, ge, gelezen hadden in de regel 9, 11. En die komen dan, als ik, met goed, als ik het goed heb, op de volgende, in de volgende oot. Maar hij hey, al citeert dat alvast wat verderop gaat in de volgende oot. Laarboot batoraum, dus dat betekent om toe te nemen. Toe te voegen aan de Torah elke dag, bevdelen dat ten om. Zijn neef is een te corrigeren dertien andere punten. Kijk, alle dezen is een marbee veertien batora, beholden jong, om een siftig kun hoe zo he, leen een schamaak doe scha, tegen die ons. Kijk, alle dezen dat door het feit dat hij vermeerderd zijn leren in de Torah, beholen met een dag. 14. Omassief, let, let op. En toevoegt voegt een correctie voor zijn nevers en roeg. Voegt aan zijn correctie van de nevers en roeg. Dus daarbij doet nog. Uh, aan de correctie van zijn nevers en roeg. Hoezoge wordt hij. Hey, de hele kneeshama waardig. Dus ik ga die ook kneeshama. Punt. Vijftien. De Keyvan de Barnach zeestin. Het asek baorita. En taken. Benedimata, achter zei Kadisha, She mickyun dat Adam of zeg batora, batora hoe, du shah pa esek hatora. Milwaude, ze benefers en hier dat puntje 19, regel 19 weghalen. Komma kan je wel plaatsen als je wil. Hoe zo het winter om het Punt. Regel 15, naar de punt. De ki, de die van dat omdat de mens. Eh, het asek ba bij oraita azestin zich houdt met de Torah, en taken ba de schmad achra kadis, de andere heilige ziel. Wat betekent dat? 17. Schemekijun schei Adam dat door de correctie, door de Attent te zijn door de, uh, te investeren daarin van zijn krachten die de mens, waarmee de mens dus zich bezighoudt met de Torah. Hoe met de kent bij Neshama Kudusha hij corrigeert de, heilige, de andere uh, heilige Neshama, wat betekent dat nog? extra team Amar Bebo en wijzeke want hij die vermeerdert zijn bezigheid met de Torah 19 milwatsche behalve dat hij eh, wordt waardig nefes en roeg, let op dat hij behalve dat, behalve nefes en roeg Wordt hij waardig, en corrigeert hij, tevens, let op, de heilige neshamah. Gaan we nog een beetje, nog een stukje? We gaan naar boven, naar de regel 1 van de tekst van de zogertekst zelf. De eerste regel, od, res, tet, zain. Res is 200, tet 9 en zijn is 7. 9 en 7 maken 16. Ook hier wordt het anders geformuleerd. Niet 16 wordt niet weergegeven normaal door Jud. Wav, 10 en 6, want ook dit zijn ook dat de letters van de naam Jutk, k. Maar vervangt men dat door Tet zijn. De Kivan, de Barnas. Zijn ook wel ook woorden die wat wij hebben geleerd nu net. In de regel ook 15 en 16 aan de rechterkant van Asulam van deze pagina ook die komen dan van deze nieuwe de volgende oot die we nu gaan leren soms doet je dan geef je dan aan het einde van een, een oot nog woorden ter ten van ter, ter toelichting van die behoren die gezegd worden in de volgende en daarop volgende oot de kibande barnarshit asik I tak en benne schmata achra kadisha. Twee diechtiev scheritz nefish haya. Nefesh de hagi kadisha. De kat barnaash lo yita let le nafša kadisha. Kedusha de le eila lo sharjala. Kijk nou de kewan, de barnaas, want aangezien de, de, de mens zich bezighoudt met de Torah, intake bij de Schwata Akra, die corrigeert die andere heilige Neshama. We hebben dat geleerd, de heilige Neshama. De andere, die bedoelt dan de Neshama zelf. Dus, en eh, niet alleen de uh, roog en Neves en roog. Dat noemde je dan, de zoger, de zoger noemde je dan nishmata achra, de andere nishama of extra, de regel 2. Die directief, omdat het geschreven staat in dat vers, wat we hebben aan het, aan het begin van onze zogerles gehad. Sheret neverschai, staat het, uh, dat laat de aarde, laat, het, laat de aarde wemelen van, waarin je nog, van, Gewemelte van die Sherets, Nevers, Gaya. Drie dingen staan dan. Sherets, Nevers, Gaya. Nevers, hij zegt Nevers. De Haïe, Gaia. Van die Gaya Kadirsha, van die helige Gaya. heilig, wee, helig. is betekent ook wezen, ja? Levenwezen. Van die. Heilige levende wezen. Wat betekent dat? De kat barna schlooit asek baoraita. Dat wanneer een mens zich niet bezighoudt met de Torah. De regel 3. Let la nafshakadisha. Heeft die geen heilige nefesh. Zie je? Kedusha de le'ela dan de heilige Kedusha de, he de hogere heiligheid. Oftewel, de, de, de, de heiligheid van boven, dat is correct, de heiligheid van boven rust niet over hem. De regel drie, na de punt. We <treeks> kadishtadeh baoraita vir bahu rechisho deragishba, zageelahin hafers nefers gaya. Ule mehader kimlachin kadirsin. Kijk wat hij zegt. We kadishtader beoorijten en wanneer hij inspanning levert in het leren van de Torah. Fir Bahu. Rachisha de door die bezigheid, door wat hij verkrijgt door zich bezighouden met de Torah, Zachelah, hiernavers, neverschaya, wordt hij deze neverschaya waardig, neverschaya, oftewel, uh, levende nevers, wordt hij waardig, olemahader en te worden, dus verder wat hij waardig wordt, en wordt hij waardig om te worden, kemlach in Kadishin als heilige, Engelen. Interessant. Wat hij zegt ons. Die wordt waardig door het leren van de Torah. En dat is ook wat wij leren. Uh, juist wij leren de Torah. In, uh, niet die, die orthodoxen leren de Torah. Want leren de Torah. We zullen dat leren wat hij ons nu zegt. Zal zeggen. Het zal alleen maar betekenen. Lishma. En Lishma kan men niet leren anders dan door Kabbalah. Door Kabbalah leert men Lishma. En alles wat het volk doet. Israël nog voordat zij Kabbalah leren, is maar. En dan wordt men niet natuurlijk, niet krijgt men niet de krachten dat men wordt als wat de zoger zegt: als uh, heilige engel. En als de zoger, als de zoger ons dat zegt, bedoelde niet uh, symbolisch, maar weet waarom precies, waarom. Die dat zegt en die gaat het wel ons uitleggen. We gaan naar beneden, Hassulam, de rechterkolom, de regel 21. De referentie van het restet zijn. Die keer aan de barnaars, we dubbele punt. מכיוון, מכיוון דעשה אדם עוסק בתורה תויינתוינתח, הוא מתקן בנשמה אחרת כדושה תויינתוינתח שכתוב שרצ, שרצ, נפש, חיה. דור זיך בייזה הודן מת door dat de mens zich bezighoudt met de Torah 22, corrigeert hij benishamah kedusha door corrigeert hij de andere heilige nisshama 23. Dat het geschreven staat, omdat het geschreven staat, hered nefesh gaya hered en dan nefesh gaya, De goddelijke nefesh Michaël 24 Hai Agdusha Shei Amolchut Ki Kasha Adam 25 Enos Seg Betura Ein lo Nefesh Kdusha Agdusha Zesentwintig shi'le mala, een a shuray lava, alava, ook als osek hout zegt, zevenentwintig Batura. Bij het oogar echter, dat door de vijf, maar achtentwintig 28 willig kim Lachim Hakadoshim. De Regel 23. Naar Na de punt Shapiro showed that betekent Nefers Michael De nefers van deze heilige Gaya. En Gaia betekent ook Gaia, het licht, gaja, maar het betekent ook. Uh, levend wezen, wordt normaal vertaald, klas, klassiek. Dus, dat hij de nevers van die levende gaaie, oftewel, levende wezen, van het heilige, oftewel, deze gaaie, heilige gaaie, dat die maar goed is. Tierkasha Adam, 25, eno, zeg maar, dat wanneer de mens zich niet bezighoudt met de Torah, let op wat hij zegt ons. Eilon Kedusha, die heeft geen heilige Evers. Ha Shelemala, en dan het heilige dat boven is, 26, en Ha rust niet over hem. Over hem betekent ook over haar, maar hij gewoon zegt het in het mannelijke. Ook als je hoor, zei en wanneer hij zich bezighoudt met de Tora 27, bood door door die verkrijging, wat hij daarmee verkreeg, zo ge, ver, wordt hij neverschaaien, deze neverschaaien waardig, 28, en nog, daarbij nog, wil ik jood en wordt hij ook waardig, om als uh, heilige engelen, te worden. Wat betekent dat? A. Ah, 29. Pyrus. Haya, ja, hu sota nukwa, deze ieran pin ba ed shehi, dertig Bagadlut panim ba panim, ima ze pin. Die asnik pin einen dertig ed za Ga je, en nu goed, goed, goed opletten wat die zegt ons, want hij hey, legt het ons uit, anders kunnen we het niet begrijpen waar, waar zo'n over gaat, let op. Pirush, de toelichting. Ga wat is ga Het normale, als je leest dan de Torah, dan zeggen ze dan klassieke vertaling iets van uh, nefers ga je, leven wezen, ja of uh, zoiets, wat betekent dat, 0,0. Duidelijk, wat betekent dat? De Torah spreekt van de krachten en, en uh, wat men dat. Men praat dan net of men spreekt dan van die. van die. over uh, biologie, zoologie, weet ik veel. Van die dieren die dan buiten lopen. 29. Piroos, de toelichting. Gaia, wat is Gaia? Gaia is. Hoe zot is de essentie? Dat is de nukwa van de zeeranpien. het op. De nukwa van de pin in de tijd, wanneer zij in de gadluut is met hem. Panim bepanim in de zeeranpien, panim bepanim, be gezicht tot gezicht, met de pin. Dan heet zij Chaya. Ja, de kracht Chaya. Herinner je nog? Het licht Chaya ook. Dat kreeg zij deze kracht. Ki as ne kraa ze hier pien, let op. Etzchaim, waarom heet zij gaaien? Want dan, in deze toestand, van panim bij panim, gezicht tot gezicht, wanneer zij, nu staat gezicht, van, gezicht tot gezicht met ze hier pieen, dan hey ze hier pien, heet, let op, etzchaim, de boom des levens. Kijk nou wat we hebben geleerd nu. Dus deze hier een in de toestand van de Gadloed, Panim bij Panim, met de Nukwa, die dan heet, die heeft de kracht van Etsachaim, de boom des levens. Terwijl de Nukwa in deze toestand heet Chaya, levende. Zie dat, zij heet, zij, want zij is dan levende, zij heeft dan kindsgerood en zij is dan levende, zij ontvangt dan al het licht van hem. En ze is leefende chaya. Nadepunt. Waar de zegt, Adam, de linkerkolom, de eerste regel. Maar le man, alle dee ascoba, toraal Om me twee lezon, panimbe panim. Hoe mam schich, me zivugam, nefis kedusha. Punt. En nu elk woord, hoor wat hij zegt. Luister en hoor, want hier is de onthulling van wat, wij hebben daar doorgeworsteld, met die, wat hij ons, de zorger en hij had ons verteld, dat is wat, wij leren, dat leren de Torah, met je mond uit te spreken, die Starla, de inspanning te leveren, en dat hebben we ook gedaan, en te zwoegen daaraan, en nu is de tijd, van hij ons nu onthult, dat als product van ons, voorbereiding, wat we hebben gedaan in onze zorg. Dan geef je ons die licht, lucht, licht, sorry, licht en lucht natuurlijk. Lucht is, chassadim, licht is, Chochma, nieuw uh, te ervaren. Let op. We alle deze, zijn door het feit dat de mens, let op, de linkerkolom de eerste regel. maar alleen man doet man opstegen. Alle die als Torah door zijn bezighet met de Torah kijk nou, de voorwaarde is om te leren de Torah -lishma. in de naam van de hemel, dat betekent, kan niet anders door alleen dan door het leren met de Kabbala, zonder Kabbala is het altijd lolishma Dan door deze, de, wanneer de mens dus door het feit door dat de mens Man doet opsteken door het zich bezighouden met, orad, met het mediterrane schma in de naam van de hemel. Dus omwille van het geven en niet omwille van het ontvangen. om van het door het feit dat hij de zon let op, deze Iran-pin en ook doet. Uh, zivug maken, panim bij panim, gezicht tot gezicht. Twee. Omwille van het geven, let op. Hij trekt van hun zivug, krijgt hij dan, de heilige nefes, aan, de regel drie, We ze, zo schicken, we ze zo de, de de ha hi, haja, hier zie ik, dat er fout staat, in de twee, in het de derde, woord, van de regel 3 staat het D, en dan staat het uh, Het en dan moet het He zijn. De tweede letter is uh, Het en dan moet wel He zijn. Nog een keer de regel 3 We zeggen, ne uh, nefesh, de chaya, kadisha, kadisha. En dat is wat hij de Kadisha, nefes van die heilige Chaya. Dat het de Noekwa van de Zieranpine is. Ja, en we weten nu dat het de Noekwa van de Zieranpine is. In de toestand van god In de toestand van Panim bij Panim. Gezicht tot gezicht. Met de Zieranpine. Dan wordt zij levend Chaya. דרי חלפיר. נאדו דבע אדם מסיק זה רק עלידי העלת מנפייב בעסק התורה. ונמצא דקת ברנש ציק דקת ברנש לא זה אית עסק בעוריית. לט לנאף שקדישה זה איפה כי אין לא חלק Bazivuk Kut Shabri en dat Acht Lo dat je jezelf niet meer kunt ontspannen. Het is een beetje een beetje een beetje een de regel 5. Bei die Torah door het zich bezighouden met de Torah. We nemen het bleek dus. De kat bar nash looit as ik bouw reiten dat wanneer mens zich niet bezighoudt met de Torah, vergeet het maar dan. Let le nafsha dan heeft die geen heilige nefes. Waarom niet? Eenvoudig uitleg, let op zeven Geen. Loghelek, want die heeft geen aandeel aan de ziwoek van de kadus, kadus, kuts van de, de heilige gezegend is hij, en zijn schina, oftewel, zirampin en noekwa. Saharay alaman, want hij deed geen maan opstegen om hen te verbinden, om eenheid tussen hen te maken. Duidelijk, erg eenvoudig. Hoe dat, hoe dat zit, als een mens de Torah niet leert, dan is hij horizontaal bezig. Met deze wereld alleen maar bezig is. Dan kan hij dat niet uh, doen. En dan krijgt hij geen, zelfs geen heilige nefers. Uh. En alle ellende krijg je op zichzelf. Al die ziekten, al die ellende van deze wereld. Uh, de regel negen. Ja, Torah, die in Wanneer deze man, al idee toera, zo he elf le navsha kadisha, Mihaya ila, kijk, wat is het vonso, wat jij het vonso? Dus goed oplet dat wanneer de mens man doet opstegen, wat wat hij dan doen? Dan breng je dan zich aan, pizzerian binnen, nu terwijl de heilige gezegend is en zijn. Schina tot zivug. Ja of niet? In deze vug van panim bij panim staat bin met Nukwa, zeeran met panim bij panim. Ja of niet? Hij is dan, is dan et de boom, de in deze toestand, en zij is schaia en de mens, die dan de man doet opsteigen door zijn leren van de Torah, die ontvangt dan van wie? Die ontvangt van dan van die, van die Gaia. Dan krijgt die ook Gaia van, van die Nukwa. Ki ha Torah, ik kreet Mayim, want de Torah heet Maim water. Waarin de merits man en door het feit de mens door zijn inspanning, krachten, door zijn krachtsinspanning, de man omhoog deed euh, opstegen door het door de Torah zo die wordt, euh, de heilige neefes, waardig, van wie? Michaela, van de hoge Chaya. Punt. Elf, na de punt. Wat is dat? Die eentwale vadam, zo he, liet de bek, paakadus, boru hu, Neves, dertien, Ruach ne shama, michaya, Punt. Kijk, hij zegt nou zo, maar dan, hij bedoelt dan de gaia, de hoge gaia, dat de mens van de hoge gaia ontvangt dan, uh, zei deze heilige neves. En dan zegt hij dan, weet je, daar en weet, kijk nou wat je zegt ons nu aan het einde van deze oort. Let op, en weet. Een adam, zo geleden, de zo heilige dat de mens wordt niet waardig om zich toe te naderen tot de heilige gezegende des hij, Alvorens met hem zijn alvorens hij bereikt zal bereiken, bevatten bereiken nefs ruach en neshama van die hoge heilige gaia. Regel 14, na de punt, de neefjes het kasher, baruch, veruach, Ben beneshama, baakadoes baruch. Laten we, waarom? Omdat nefes zich verbindt met de ruach. 15 en de ruach verbindt zich met de neshama. En de neshama verbindt zich met de heilige, gezegend is.